8 uur. Kees Groot met het NOS Journaal. Sneeuw en ijzel leiden tot problemen in het verkeer. Volgens de Verkeersinformatiedienst zijn er op de snelwegen al tientallen ongelukken gebeurd. Vooral op de A4 bij Leiden is het spiegel glad en schuiven veel wagens van de weg. Bij Nieuw-Vennep schaarde een vrachtwagen. Een auto botste er tegenaan en twee inzittenden raakten daarbij gewond. De weg is in de richting van Amsterdam afgesloten. Rijkswaterstaat heeft op onder meer de A4, de A10 en de A12 de maximaal toegestaande snelheid aangepast. Automobilisten wordt aangeraden alleen de weg op te gaan als dat noodzakelijk is. Tour operators moeten stoppen met het aanbieden van excursies naar weeshuizen. Kinderrechtenorganisaties als UNICEF en Defense for Children zeggen in het AD dat het de weeskinderen meer kwaad dan goed doet. De excursies leveren de weeshuizen geld op, maar dat verdwijnt meestal in de zakken van de eigenaren. Veel kinderen zouden veel beter af zijn bij familie, zeggen de organisaties. In de tehuizen lopen ze het risico slachtoffer te worden van misbruik en kinderhandel. Een schietpartij in Breda heeft het leven gekost aan een man. De politie vermoedt dat het gaat om een 60-jarige bekende uit het criminele milieu. Onderzocht wordt of er sprake is van een liquidatie. Agenten en ambulancemedewerkers hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren... maar dat is niet gelukt. Over de identiteit van de dader is nog niets bekend. Iemand uit Rotterdam heeft 18 miljoen euro gewonnen in de eurojackpot... De man of vrouw moet de hoofdprijs van 90 miljoen euro delen met vier andere winnaars uit Duitsland en Denemarken. De identiteit van de winnaar is niet bekendgemaakt. Hij of zij vulde de winnende getallen in bij een winkel in Rotterdam-Lombardije. Het weer, winterse neerslag, als sneeuw en ijzel, waardoor het nu al in het westen verradelijk glad is, maar later ook in het oosten. Eerst vriest het nog, maar in de loop van de komende dag gaat het vanuit het westen licht dooien. Zondag is het droog en 5 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het westen en midden van het land is het glad op de weg door sneeuw en ijzel. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een vrachtwagen geschaard bij brugge. De weg is dicht, er staat 2 kilometer file. Ook de A15 is dicht en wel van Nijmegen naar Gorkum tussen Geldermals en Knopendel. En tot zover de verkeersinformatie.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 Dori, zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, het is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Precies, Toebak Leeft op de radio. Ja, het gaat nergens heen, het komt nergens vandaan, er ja, nou, gebeurt niks. Al jaren zitten we op hetzelfde niveau. En het is ook altijd weer de vraag wie, wie is er niet? Nou, dat is altijd heel spannend. Wie schuift er wel aan, wie schuift er niet aan bij het radioprogramma van Toebak Leeft? Oh, niemand is aangeschoven. Het is gewoon eigenlijk wie ze wel. Nou, ik ben er wel, zeg maar. Het is vijf minuten over acht. Toebak leeft. Welkom, een gelukkig nieuwjaar. Het is een beetje laat ook, hè? Het is gewoon een week later. En nu begint ik nog eens even over het nieuwe jaar. Ja, het is de eerste keer dat ik in dit jaar op de radio ben. Dus dan moet je het officieel natuurlijk wel een beetje doen. Het is wel een beetje het gevoel van vandaag, uh, van dit, hè? De lights are turned away. Ja, precies. Let it snow. Let it snow. Lid het snow echt kerstgevoelens, optimaal gewoon, wat heerlijk gewoon. Ja hoor, ik was gisteravond helemaal zenuwachtig. Code oranje, code paars, weet van wat we allemaal hadden. Dus ik dacht vanochtend, oh, dat gaat helemaal niet goed, weet je wel? Dat gaat de oh, Ik had mijn auto helemaal afgedekt. Ik denk, nou, dus hij het krijgt hè, vanochtend krabben, eh, glipper, glipper. Ja, het is gewoon nat. Vanaf Alkmaar naar hier is het gewoon nat. En dat is het enige. Meer is het niet. Het is niet glad. En um, ja, die, die temperatuur is gewoon boven, uh, boven nul. Dus dan gaat het gewoon helemaal niet. Uh niet glad worden. Dus dat is een positief dingetje. Want ik hoor iedereen paniek zaaien. dat er Hoeveel miljoen zout was er wel niet gestrooid? En daar zou dan ijzel overheen vallen. En dan moet je er eerst overheen rijden. Omdat het dan niet anders niet met elkaar reageert. Dus dan moet eerst iemand eigenlijk glibber, glibber er overheen. En dan eh, brandt het zout in het ijzeltje. En dan eh, gaat het ijseltje weg, zeg maar. Nou goed, ik heb geen idee of vandaag nog meer mensen aanschuiven. Of dat dit... Echt de allereerste keer in zoveel jaar is dat ik alleen zit. Zou ook een uitdaging zijn, natuurlijk. Maar liever en gezelliger als iemand gewoon bij aanschakt natuurlijk. Goed, Koepa blijft een week vol activiteiten. Ook alweer in het nieuwe jaar. En hier zijn er ook wat nieuwe plaatjes. Maar ze zijn moeilijk te vinden nog hoor. Iedereen wacht nog even met het uitbrengen, denk ik. Oud van Back Max Distance. Christmas with Flock together Making all the b-boys scream Zo grappige muziek dit ook, hè? Back. Oh, dit is echt 18 jaar geleden ook, hè? En tegenwoordig hoor je heel vaak Sex los bij de, de televisie. Bij een reclamespot. Ja, daar, is het. daar dient hij redelijk wat stinkjes mee, geloof ik. Want het is een ontzettend bobbler plaatje. Zo vraag je je misschien af, nou ja, hoe klinkt het dan ook weer? Nou, laat ik het even volledig dan doen. Dat is dit, weet je wel? Dit is Sex Law van Back. Die hoor je onder een of andere reclame voor een of andere automerk, geloof ik. Nou goed, die andere plaat is dus ook op die CD te vinden. Max, Mix Business van Back Midnight Volture. Het is de zaterdagmorgen. En, jawel! Yeah! Ze is er weer, dames. Oh, en oh, glad, mensen. Kijk alsjeblieft uit. Ik ben zelf gevallen. Eh, echt, maar ik roep net. Fiets, ik, en ik, ik roep net dat het helemaal niet glad is. Ik ben vanaf Alekmaar hier naartoe gekomen. Met jij toch uiteindelijk. En. Eh, Onders boven. Ja, nou, ik heb een hele zielige knie. Ja? Maar ik ben er en uh, nou ja, ik hoop ha. dat het straks een beetje de zon gaat schijnen en dan is het gauw weg. Ja, wat gek! Ja, echt. Maar dan ligt het dus hier alleen in Zandvoort sneeuw. Nou ja, het ik rijd uh, naar Zandvoort toe en ik heb helemaal geen sneeuw. Het is een klein beetje. En okay. uh, het is dan inderdaad uh, op die, die ro rooige fietspaden: is het dat is uh, speciaal vochtabsorberend of zo, geloof ik. Hè? Dat soort. Uh, Oké, okay. dat nou, het wordt het extra glad. Nee, dat is minder glad. Ben je niet het... over de ijsbaan gegaan of zo? je daar <laughs> Nee, het was uh, bij de Vondelaan daar. Oh, Oké. Okay. Oh, nou, ja, dan lag dus uh, ik zo midden op de straat en kijk ik gauw om. als, als nu maar niemand het gezien heeft. Oh, je vindt het zieland. Ook? Ja, ja, ja. ja goed, dat kan toch gebeuren. Het is toch ja. hartstikke vervelend als je, als je fout. Als je het valt. Als je onjuist. Ja, dat is gewoon helemaal niet lekker. Nee. nee. Ik bedoel. Nou de... ja, goed, ik zal u straks even verzorgen. Ja, graag. Ja. <laughs> even kijken wat ik dan kon doen. Nou, gewoon een week vol gebeurtenissen. Yeah. En. Uh, wat uh, is jou zo bij gebleven? Nou, ik weet niet of het nou deze week was of net vorige week. Ja. Wat ik zo ernstig vond, is, was die. Uh, dat is die, die maas. Dat is die uh... ja Overgestroomd is omdat er zo'n boot gewoon een verkeerde afslag had genomen. Ja, echt dat vond ook. ik ook. Echt, dat vond ik dat heel erg indrukwekkend. Of is er nou een, uh, een, Slovaka, een Slovaak of een Pool of zo is, was het? Ja. Uh, hij heeft door een aantal beveiligingsdingen heen gevaren. Stalen kabels waar hij overheen moest. Dat je denkt, want horingen onder mijn boot. Maar ik ga gewoon door. Ja. En, yes. oh. en een paar meldingen, een groot bord. Maar ja, het was mistig. Dus dat bord zou je gemist kunnen hebben. En op ja. een gegeven moment is dus hij rechtdoor gegaan... in plaats van rechtsaf. Ja, hij moest een rechter uh, strook nemen, ja. zeg maar... Recht, uh, en het is echt aan puin ook als je het ziet. Ja. Maar het is, toch wel, het is toch wel bizar eigenlijk. Is daar in Nederland dan geen draaiboek voor? Nou, daar hadden ze, daar hadden ze niet aanzien komen. Hoog, te hoog water hebben ze maar wel ook, uh, draaiboeken voor, maar te laag water. Al die boten die dus gewoon niet kunnen doorvaren meer. Die allemaal andere routes moeten nemen. Het is ja. echt verschrikkelijk. En die woonboten die dan helemaal, ja. eh, die ja. je denkt, maar die woonboten die komen gewoon op de bodem te liggen. Nee, scheef te liggen. Dus dan loopt het water even goed weer naar binnen. Oh. En dat boel valt. En nou ja, het is dus best nog wel een schadepostje. Echt zielig. En ik hoop ik dat ze deze man, die mensen. Ja, ik hoop dat ze deze man wel kunnen plukken. Want meestal zijn het van die uh, mensen die ingehuurd worden en niet zoveel geld verdienen en ook niet zoveel geld hebben. Nee, maar het wordt die maatschappij van die, uh, van die oh. boot natuurlijk. Dus, ja, die, ja, ja. ja, die kan meteen ook op de fles natuurlijk. Nou, goed. Goed begin van het maar jaar. gelukkig nieuwjaar allemaal. Ja, gelukkig alle luisteraars. nieuwjaar. Ja, zeker. Het is een beetje een kerstgevoel momenteel. Ja, precies. Ja. We misten het kerst, maar ja, we Ja, het dat is nu. net één week geleden en de hele studio, alle kerstspullen zijn weg. Ja. En ik had zo van, nou, dit weekend laat ik het nog even. En aan ja? woensdag, dan is het alles weg. Ik heb... Gisteren was er drie koningen. Oh ja. En dan, tot dan moet, moet je het even laten staan, want dan moeten de uh, koningen in de stal erbij. Want die komen dan uit het oosten, hè. die okay. mag je dan pas neerzetten. Je mag niet zoveel praten Eén over dag kerst. Op de radio geloof ik. Niet? Nee, we zijn langzaam aan het omteren oh. naar het islamitisch geloof. Ja, maar er was ook een hele mooie zwarte koning. Oh, oké. Okay. En dat was een koning, ah. geen slaaf. Nee, nee. Kijk. Dus daar hoor je niks aan. over, hè. <laughs> nou goed, je begrijpt al, uh, we zijn bezig met, uh, met het radioprogramma. Ik ik, oh, ja, ik heb een nieuwe muziek gevonden van Zendara. En dat heet She said, I don't wanna go by Set. I don't wanna C.F.M. Toe wat leeft. En je mission was? Search and destroy. Search and destroy. Mijn idee is altijd dat je het gewapende pistool in de zak moet houden. Say something loving. I just don't remember the thrill of affection. I just don't remember. It's growing all the time. I do myself a disservice to feel this weak, to be this nervous. You say. Is uit en dit is daarop te vinden. Het hele album moet je geen geheel aanschaffen. Want één of twee nummers worden losgebracht. Maar verder moet je het hele album kopen. Het staat op iTunes, zag ik net. En dit was het laatste: Rukje daaruit. Dat heette namelijk uh, Say Something Loving. Oh ja, omarmd. Iedereen. Uh, noem je dat, deel complimentjes uit, weet je wel. 13 februari ze trouwens in de AFAS-stadion. Live! Er zijn nou vast wel wat kaarten nog. Ze met Engeland vandaan. Ja, de allemaal mis uit. Goed. Nou, over complimentjes uitdelen gesproken. Ja, ja vertel. Je hebt straks heb je Zwarte Maandag, hè? Dat is uh, volgens mij de 23e, meen ik. Ja. Yeah? En dan... Uh, 9... Ja, 23. En dan uh, is het de bedoeling dat uh, er is iets... er moeten nog even verder uitzoeken hoe dat ook weer heet. Maar een soort uh, een Facebookpagina over, over uh, hoe kom je hier goed doorheen door deze dag. En dan was het ook van probeer alles ja? positief te benaderen. Maar okay. ook echt alles. Oké. Okay. Dus uh, nou ja, ik probeer positief te benaderen vandaag. Yeah? Dat ik veilig toch aangekomen ben hier. Ja. Yeah. En uh, dat, uh, dat het niet al te erg is. Ja, dat je gevallen was bedoel je? Ja, dus positief. Uh, dat, uh, voor twaalf uh, yeah? schijnt het meestal weg te zijn omdat dan... Uh, uh, de, dan is de hele temperatuur wat meer omhoog en dan is alles echt gesmolten. Oh, okay. Dus uh, de mensen, blijven nog even lekker in je bedje. Ja, ik denk ik gewoon echt, echt. Elke ochtend moet je eigenlijk gewoon. Beslissen. Uh, ga, ga ik bed uit? Blijf ja. in bed? Nou, ik zou zeggen, blijf gewoon in bed liggen. Echt, dan dan houd de ik... radio aan, want het is levensgevaarlijk op straat. Je, ik wil... je kan ja. ze allemaal uitglijden, of uh, er kan iemand voorbij komen met een wapen. Ze ook nog kunnen, ik wil verder geen paniek zaaien of zo. Dus nee. de media helemaal niet goed in om paniek te zaaien. Die is altijd echt behouden in dat soort dingen. Nee, dat hoeft dus helemaal Dus blijf niet. in bed liggen, uh, ja, nou ja, en luister naar de radio. Ja, ja precies. Dus, uh, uh, ja. Want ik had wel inderdaad ook gisteren, toen kwam er een uh, man met, een, met zijn hond. Zo'n zo uh, zo grote bul, weet ja? je wel. En die, maar die, die hond, die, die, die zat echt te kijken van... Nou je dacht toch echt niet dat ik in die kou ga lopen, hè? <lacht> uh, hij verzet ook echt geen poten, Het was echt zo grappig. <lacht> dus ik had het zo van, nou... Ik, ik vind het altijd zo bijzonder, want dat sommige beesten... Gewoon ook, Ik las ergens dat een of andere gans of een, een zwaan had vastgezeten in het ijs. En denk ik van... Hoe kan dat nou? Dat die mensen dan gewoon niet onder... Of die mensen die hier niet onderkoeld raken. Denken, wat, wat, wat voor systeem hebben zij dan, weet je wel? Ik bedoel, als ik, als ik gewoon in mijn jas naar buiten ga... dan klapper ik al gewoon uit mijn tuig vandaan. En, eh, nou, hoewel, ik zie het wel bij jonge mensen. Als mijn zoon, die heeft dan een t-shirt aan... en dan doet hij gewoon zijn jas aan. Ik zeg, moet je niks eronder? Nee hoor. Dan stap je zo naar buiten en dan... Hè? Wat? Omdat jij vroeger misschien ook wel toe, ja, dat hij zo jong en warmbloedig was. Ja misschien, ja, misschien is het bij mij nu. Uh, het, het, het systeem, het, de centrale verwarming werkt niet meer goed of zo. Dat is het. Ik vind het altijd wel bijzonder om dat te zien. Het is uh, 22 minuten over 8. Welkom. Het is, uh, uh, het is vandaag 7 januari. Ja, 7 zijn januari. We een week in het nieuwe jaar. En uh, uh, nou ja, goede, goede voornemens. Ik, ik heb ze niet eigenlijk. Mijn voornemen is om het hele jaar heel positief te gaan zijn. Oké, okay. en uh, mijn, nou, mijn goede voornemen is eigenlijk wel ja, dingen positief te zien... en wat meer complimentjes uit te delen... en uh, niet afhankelijk te zijn van iemand anders dat je iets goed doet. Ja. Weet je niet altijd van, oh, ik ben toch wel goed bezig, zie je dat niet? Ik ben echt heel goed bezig, zie je dat niet? Weet ja, je, ja, ja. dat heb ik heel lang gehad. Denk, ach, Geluk gooi voor elf, Geluk zit bij jezelf. Ja, ik bedoel, als jij het lekker fout doet en je anders is het irriteren. Nou, joh. laat, hem, laat uh, hem doodvallen. Dat is zijn oh, probleem. Dat, dat is zijn probleem. Nee, ja, dat ja. is wel heel negatief om dat te zien. Maar ik bedoel, je bent hier afhankelijk van iemand anders. Echt niet. Goed, nou, wat erbij is alweer in het begin van dit rijdenprogramma: Orange Skyline. One way ticket to the borderline. I got the noise in my head. I'm pushing you Contemplating all the endless. Rolls. I'm spinning round and round until my head explodes Sound and fury constant Stop, baby, working overtime I got a tune in my head It keeps you on my mind Entertaining till I overdose. I knock them down and out But got myself exposed Sound and fury constantly Say Van vorig jaar, 2016. Jezus, een jaar geleden. Nou, een paar maanden geleden is het al. op deze plaat. Xander Fury van Orange Skyline. Amerikaans beentje geloof ik. Ook nog niet zo heel erg oud. Maar goed, ben je bekend mee dat wij alleen met je nieuwe beentjes draait? Dat is altijd leuk. Ontstaan in 2012, volgens mij, als ik het zo inschat. Sound and Fury in de zaterdagmorgen. Ik zat vanavond even te kijken op de kleskant van Nederland... want gisteren natuurlijk er een schietpartij op een luchthaven. Allemaal wel gevolgd op de, de televisie en op de radio. En ik uh, had echt wel iets van 18 mensen doodgeschoten of zo. Een ex-veteraan die uh, haalde zijn wapen uit zijn bagagedartas. Liep, uh, maar haalde ook zeg maar munitie uit zijn tas vanaf, Liep naar de wc, klikte in elkaar... en toen kwam je uit de wc van en begon hij meteen rond te schieten... En wij vinden dat zo raar klinken, dat dus zo'n ex-militair, een veteraan... dus naar de wc gaat, daar zijn wapen in elkaar zet. En je had hij zijn wapens bij dan. Ja, dat mag. Je mag dus wapens meenemen in, in je tas. Niet in je handbagage, denk ik dan, maar wel in je tas. Mag je meenemen. Gescheiden van elkaar. Maar dan kan je op de luchthaven kan je het gewoon weer in elkaar klikken. En dan is hij gaan rondschieten. En er waren ook wat Nederlanders bij, gisteren waar wat verslaggeving daarvan. En die raakte ook redelijk in paniek. En uh, binnenkort keren waren overal politie. En toen hebben ze, De man is eigenlijk gewoon rustig na het schieten gaan liggen. En toen heeft de politie hem ingere, ingerekend... hebben we niet eens wapens hoeven te gebruiken om die man te overmeesteren. En hij heeft al eerder is hij bij de CIA, geloof ik, aangeklopt... door te zeggen van, ik heb stemmen in mijn hoofd. Ik heb echt serieus stemmen in mijn hoofd. Die geven opdracht om uh, filmpjes van IS te gaan bekijken om uh, ja, misschien voor hun te gaan werken. En toen heeft de CIA, of de inlichtingendienst... heeft hij gewoon met hem zitten praten en een tijdje vastgehouden. En uiteindelijk hebben ze hem toch weer losgelaten. Ja, nu heeft hij dit uh, uh, akkefietje ak ak gedaan. Dus het is, het is een beetje vaag. Maar goed, vandaag op de kleskant van Nederland Telegraaf... in ieder geval een leuke foto van een meisje wat op schaatsen staat. Oh, Kijk, niet veel paniek. Dat te het een stuk leuker. Niet, niet veel prikzaai. Ik vind dat heel goed, want het is gewoon weer een incident. Want, hoorde ik vanochtend op Radio 1... Eigenlijk zijn de gewelddelicten uh, uh, in Amerika... meer dan gehalveerd sinds de jaren negentig. Echt waar? Ja, het is veel minder. Leen, je veel hoort mi het meer. Je hoort het meer, dat okay. is het. Want ja. Ja, uh, seks zelfs, uh, maar uh, geweld nog veel meer. Ja, dat meer. Goed, nou, even nog iets uh, dat je denkt... ach, dat is ook mooi geinig. Nou huh? ja, in Den Helder heeft iemand uh, afgelopen week... een emmer vol met mensenpoep voor een café gezet. <tie> maar dat vind ik ook wel heel raar. De brandweer heeft de hele straat afgezet om de boel op te ruimen. Hoezo? Het zit gewoon een emmer. Maar uh, het, het waren toch wel zo'n 60 rollen en het stonk behoorlijk. Ja? En hoe die emmer daar kwam... De, de, de schoonzoon van de eigenaar die zegt al van... Ja, ze hebben ermee moeten sjouwen of iemand heeft het achter op de fiets gehad. Ze hebben in ieder geval meer moeite voor gedaan dan wij. Want wij hebben de emmer niet aangeraakt. En als het meezit, zit... de daden zijn waarschijnlijk gefilmd door een kamer in het café. En er moet echt uh, nu 24 uur aan beeldmateriaal worden teruggekeken. Maar ze vermoeden wel dat er die het gedaan hebben erop staat. En die zullen ze dan wel eventjes een poepie laten ruiken. Oh, natuurlijk, Wat the fuck, man. Wat is dit? <laughs> die bedoel, maar die krijgt echt een hoop uh, ellende, hoor. Want ja. nu gaan ze denken, nu gaan ze zeggen... Ja, door het verplaatsen van menspoep... kan je dus heel veel ziektebacteriën ja. verplaatsen. Je zet het hele mensheid op het spel. Het gevaar van mensen. Ja. ja, ze gaan het heel goed uh, spelen. Hoe zit het dan met die hondenpoep op straat? Uh, daar gaat het even niet om. Is dat minder gevaarlijk als Is dat minder gevaarlijk, minder... Minder gevaarlijk is ja. Is zo? Ja, ik denk oh. dat minder gevaarlijk is. Ik denk dat hier nog een heel akkerfietje achteraan komt. Echt, dit is een heel interessant ding om even te volgen. Uh -huh. Hoor ik er honden? Had je net over honden? Ja. Ja, hè? Huh? Nou, pijn weer zeg ik van vrug vanmorgen. Oké, okay, even een vaag beentje. Er dus zijn we bekend om vage beentjes. X-rated. Bad timing. Slechte timing, dat heb je wel eens. Probeer een grap te maken. Nou, ik vond hem wel goed getimed deze plaat. Ik vond hem echt heel erg goed getimed. Het is alweer half negen geweest. Is het dan niet tijd voor Zandvoortse berichten? Ja, het is weer tijd voor de Zandvoortse berichten. Zandvoortje berichten. Precies, een kleine greep eruit. We zitten nog wat klaar, kleine berichtjes over de jaarwisseling. Dat is nu ook alweer een week geleden. Het schijnt hier in de Zandvoort goed te zijn verlopen. enkel incidenten. Onder andere een paar prullenbakken die in brand zijn opgegaan. Een 21-jarige vrouw werd door een even oude dorpsgenoten met een glas in een gezicht geslagen. Incidenten. Incidenten. Er Geen dus grootschalige dingen die uit de hand zijn gelopen. Dus uh, het, het klinkt goed. Verder uh, zijn er nog wel wat extra kosten. Onder andere, ik was echt verbaasd wat nou. Uh, een, uh, even kijken hoor. afval, afvalbakken, zwart geblakerd. En die kosten per stuk 2500 euro. Ja, duur hè? Wie, wie, wie verkoopt ze zo... in hè? Ja, wie verkoopt ze in en wie verdient hier zoveel geld aan? Nou ja, de, de leveraar van die bakken hè. Is, ik bedoel, ze, ja. zijn, uh, ze zijn vast hufterproef noemen ze dan wel, maar niet hufterproof genoeg. Dus ik zal zeggen, 2500 euro. Ik ben net een Trump. Dat kan goed Kopen ze maar ergens anders. Ja, dat ja. vind ik ook. Goed idee. Wat is dit voor een radigheid? Voor een prullenbak. 50. Is dat design of zo? Hey? Nee, nah, volgens mij niet. Zit gewoon een plastic emmertje neer. En als hij wegsmelt, zit je een nieuw plastic emmertje niet. Dat kan je gewoon bij de Aldi kopen. Of bij de, bij de Action. Of bij... Eerlijk in het wel. Ik zwaar onder de indruk van 2500 euro van een afvalbak. Nou, ja, Misschien waren het er twee. Zou ook nog kunnen. Goed, meer zand voor het bericht te zijn. Uh, ja, in... Het is vandaag nu, Natuurwerkdag 2017. Dus als je goede voornemens hebt om een beetje meer te bewegen, lekker naar buiten te gaan. Er is vandaag een nieuwjaarswerkdag langs het visserspad. Nou, wie rijdt daar niet af en toe langs? We rijden naar na Kraantje Lek toe. En uh, ze, ze gaan dus je werk daar buiten en verzamelen. Dus om half tien op de parkeerplaats van Kraantje Lek. En de auto graag neerzetten langs de weg, niet op de parkeerplaats. De werkdag duurt tot drie uur. Zorg voor werkkleding, laarzen, eten, drinken. En uh, de, de, die krijgt wel een stukje taart. Een stukje taart. Dus uh, nou, ik zou zeggen, ga lekker even klussen. En waarvoor maar ja, is die taart dan weer nodig? Dat is weer echt om te smeren. En om, uh, nee, nee, nee, dat is geld. smeergeld. Ja, smeergeld. Ja. Nou goed, het is, uh, het is een goede actie gewoon al. Ja, duik zie ik ook nog door te lezen... dat er minder mensen waren in plaats van 4000. Vorig jaar waren het dit jaar 3100 mensen die meenemen... meededen en uh, de muts opzetten en het water inrenden. Het was weer koud zeg. Ik vind het al wel stoer hoor, ik doe ze niet na. Nou. Ben jij al ben aan het kijken geweest bij het Ik ben wel aan kijken ja? en dat, uh, dat is altijd erg fijn... want ik sta er lekker in mijn warme jasje... Yes. Maar uh, je zag ook mensen echt dat ze helemaal rood en blauw waren van de kou. En dan gaan mensen op warming op en hebben ze een baby hebben ze op hun arm. Ja? En dan gaan ze warming op. Maar ja, die baby die doet niet mee. Bij ons gaat hij wel mee het water in. Of zo'n klein kind, weet je. Echt waar? Ja, okay. beetje vaag. Hè? En daar zijn iemand van de reddingsbrigade. Die daarop toeziet, die daar ingrijpt. Nou ja, ze letten op dat die baby ook weer uit het water komt, waarschijnlijk. Maar voor de rest, uh, dat was het dan zo'n beetje, denk ik. Oké, okay, je wordt echt op jonge leeftijd door je al gedwongen om lekker af te zien. Ja, dan dat heb je vast gehad, hè? En als je het zelf gaat doen, dan heb je geen zin meer. Nee, dat is waar. Ik, ik, heb, helemaal, ik heb helemaal een trauma gehad op het feit dat ik altijd op de arm van mijn moeder mee moest uh, nieuwjaarsduiken. Zoiets wordt het. Ja, zoiets. Ja. Ja, zoiets ja, ja, ja, ja, ja, ja. Verder, inwoners van Zandwijk maakten nogal druk omdat een, uh, een afvalcontainer was afgesloten. En mensen dan met een vuilniszak. Ja, breng jij die zak nou weg? Ja, ik heb geen zin. Nou, en, nou, breng ik hem wel weg. Dan kom ik, daar is die container dicht. Ja, ja nou, tegen rotjes ff, erin, hè? Ff, dan gooi ik het gewoon hier neer, weet je wel. Rot even op. Maar er stond zelfs een frituurpan bij. En had had echt van, jezus, dit is nou het goede voorbeeld, jongens. Neem het even mee naar huis, kom een week later. He? Maar ja, het stinkt in de garage, ik snap het allemaal wel. Maar goed, dan maakten mensen zich toch wel erg druk om. Ik kan me voorstellen, het ziet er rommelig uit. Ja. Maar goed, uh, het moest even dicht, hè, voor het vuurwerk, weet je wel. Want er zijn ook mensen die gooien er vuurwerk in. Voordat het afge ja. afgegaan is, zeg maar. Uh, goed, nou nog meer zandverspreiders doen we volgende uur maar weer een volgende blokje. Uur maar weer volgende een blokje uur hoor een weer een blokje, onbekend beetje, de piteurs. Zo moet je het volgens mij uitspreken. En something is talking. Nee, somebody stalking. talking. Something is talking is het niet helemaal leuk als dat over je gezegd wordt. Hè? Something is talking? Nee, sorry. Someone is talking, natuurlijk. Are uh, you talking to me? Ja, yeah, are you talking to me? Yes. Het is een beetje uit Sydney, Australië. Oh man, af en toe denk ik weer aan terug. In uh, 2000 was ik in Australië. En dan, ja, zeg maar, uh, ja, in december. december, in januari was ik daar... En uh, dan is het daar gewoon zomer, hè? Dan zie je wel overal sneeuwpoppen staan. Die ze dan zeg maar net hebben gemaakt. En kerstverlichting gaan. zie je hangen. Gewoon allemaal iets vormen van kerstbomen, en sneeuw. Maar bedoel, er is geen sneeuw. Het is gewoon zomer daar. Dus dat is zo macht. En ze hebben ze overgehouden aan het feit dat er natuurlijk heel veel die criminelen uit Engeland. naartoe zijn verscheept. En die hebben oude gebruiken meegenomen en die hebben ze dan vastgehouden. Kijk, dat is ook een manier van niet aanpassen in een land. He, je had ook ooit met de aboricio's samen kunnen wonen... maar nee, ze hebben eigen cultuur vastgehouden. Nou, dat gebeurt nu ook hier in Nederland, hè? Een beetje ja, vasthouden aan je eigen cultuur. Ja, ik zag vandaag in de kletskant van Nederland op de voorpagina... asielhopperinvasie, een tsunami aan asielzoekers. Wanneer hebben we dat eerder gehoord? Die hoppen? Het, ja, die hoppen en die shoppen hier. En als het niet lukt, dan gaan ze weer ergens anders naartoe. Bijna 5000 aanvragen zijn afgewezen. En uiteindelijk zijn er slechts 540... Van, de, uh, van asielzoekers zijn dus gebleven. Dus uh, de rest is gewoon weer teruggegaan... of heel vaak weer naar een ander land gegaan. En dan gaan ze in een ander land ook shoppen, hoppen. En uiteindelijk, die worden zelfs dan weer... soms ook weer teruggestuurd naar het beginland. Dus komen ze weer terug in Nederland. Dus die zijn lekker aan het... Nou ja, het land kamperen, wilde ik zeggen. Het zou niet echt fijn zijn in zo'n asielzoekerscentrum. Maar gewoon, uh, die hebben zoiets van alles is beter dan in het eigen land. Dus we zitten dan weer een paar maanden daar... en dan weer een paar maanden daar. En ah, maar dat... Oh man, ja, goed. het kost een hoop geld natuurlijk. Maar het lijkt me ook voor zichzelf toch niet prettig. Nee, zeker nee. niet. Maar dus ja, uh, kan je nog terug? Je hebt al je geld gebruikt voor de reis. hè? denk ik dan. Dat, oh, ik dat oh. lijkt me heel erg moeilijk in ieder geval. Ja, Oké, okay. dan krijgen we weer die discussie over het feit van die mensensmokkelaars. Dat vind ik ook wel zo. Het wordt smokkelaar, weet je wel. Ik, ik heb volgens mij wel asielzoekers in de kamer zien kijken. En die zeiden van, je vroeg zich even, wat, wat heb je nou betaald voor je overtocht? Vijfhonderd, uh, vijfduizend. Uh, en toen zag je mij echt kijken van, nou zwesje. Volgens mij lul je nu gewoon, gewoon om de je, om de, de, de man die jou geholpen heeft, naar de andere kant, om gewoon weer even de de schuld te geven. Dat denk je, ja, lekker makkelijk. Want voor mij is het toch nog een, een, een ander verhaal aan die mensensmokkelaar, weet je ah, wel. Okay. Maar niet ben je Ja. Wanneer als je, dat iemand, als je Nee, als je iemand helpt. Maar het kan ook uit goede bedoelingen zijn. Natuurlijk heb je een hele grote organisatie die er heel veel geld aan verdienen. Maar je hebt ook gewoon de man die helpt. Okay. Dus ja, er zijn twee verhalen volgens mij aan de mensen smokkelaars. Maar goed, okay. iets anders. Ja, ik heb Een naakte vrouw. Een verhaal. Ja. ja, een naakte vrouw, kom erop. <laughs> ja, die, die had bijna bij de politie melding gedaan van seksueel misbruik in Arizona, hoor. dus niet naast de deur. Maar die besloot vervolgens door te gaan met de politieauto. En, uh, want de vrouw die kon dus zijn auto stelen, want er stopte een agent bij een tankstation voor een voor het binnengekomen melding dat er een naakte vrouw was. Voorbij oh. was de politie. Hij stapte snel uit om haar een deken te geven om zich te bedekken. Ja. En in plaats van rennen de vrouw naar de politieauto reed ermee weg. En tijdens de achtervolging haalde de vrouw snelheden van boven 160 kilometer per uur. Ook reed ze door nadat haar banden lek waren gemaakt door het middel van de spijkerstrip. En uiteindelijk krestte de vrouw tegen een andere auto... waardoor ze tot stilstand kwam en kon worden ingerekend. Ik denk, nou hebben ze een hoop, uh, een hoop schade ver, uh, veroorzaakt en alles. Omdat die vrouw er bloot was. Ik denk van, nou ja... Als nou niemand de politie gebeld wordt... dan was ze op een gegeven moment zelf van... goh, ik heb het koud, laat ik eens wat aandoen. Ja, zo. maar het echt, als een vrouw de kleren uitdoet, dan gaan mannen erachteraan. Ja, dat is het. Dat is het gewoon. Ja, er zit echt een filmpje bij. Je dat ziet is echt, echt uh, zes, zeven politiewagens. Ja, ik wil erin rekenen. Denkt, oh, nou nee, ik wil erin rekenen. Ik wil. Ze gaan ja, nou, op de Geweldig. Ze gaan <laughs> yes. dus, dit ja. is echt. Ja, dit is leuk. De ja. mannen krijg je helemaal gek. En ja. dan in een politieauto. Die is pure porno dit man. <laughs> Echt, ja. hier word je helemaal wild van. Nou goed, ik zie We dat ook de, ja, de jeugdafdeling is aangesloten. Plug even in. Laat het uh, geluid van 2017 even horen. Vang. En een goede morgen. Oh, en een gelukkig nieuwjaar. Ja, ja. Geluk. van hetzelfde. Gelukkig nieuwjaar. En uh, uh, nog glibber, glibberd onderweg. Ja, je nee, hebt. ik heb echt wervelstormen en, en sneeuw en, en echt alles uh, wat uh, slecht weer was, heb ik onderweg uh, meegemaakt. Maar dus, uh, uh, uh, ik vorkaan. had namelijk helemaal niks onderweg. Geen sneeuw, geen gladheid, helemaal niets. Nou, hey, uh, ik weet niet, maar hier in de straat uh, was Daar het was het uh, een beetje glad. Ja, nee, echt uh, mijn hele rit uh, was wel... Uh, ik heb ook een heel, heel stuk op uh -huh? de, richting Zandvoort, heb ik achter een strooiwaag gezeten. Word je niet heel blij van. Nee, ik denk straks weer naar een uh, wasstraat. Ja, en ze rijden ook niet zo hard. Nee, oh, ja, het gaat ook allemaal niet zo snel. Nee, dat is uh, waar. Nou goed, fijn dat u bent aangesloten bij dit radioprogramma Het team is weer compleet toebakken. Lijf tot op de tien uur. Met informatieve onderdelen en wat slappe dingen natuurlijk. En een oud plaatje van twee jaar geleden alweer. Young the Giants. Met het grappig, die grappige zangen gewoon. Grappig guiterbekje. Something to believe in. It gets old when you talk to the sun.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 speak to the moon, pale as a ghost in the afternoon, tragedy has a hold on my mind, but I can see the light voor negen in wat grijsachtig Zandvoort. Hier ligt het wel sneeuw, maar op, ja, op de stoepen liggen vooral sneeuw. Maar op weg hiernaartoe had ik nergens last van. Dus laat je niet gek maken door een code rood-oranje. Ik komt het bed niet meer uit. Dan moet ik nog wel verder leven. Ah, ja, uzus, zo, zo rond een uur of tien ja? is het weer veilig. Ja? Dus dan kun je je ja, uitkomen. Dat en... vind ik ook. Een uur ah. of tien is het wel weer veilig. Dan kan je gewoon de straat op. Dan... Je bent er ook niet zoveel op de radio mee te beleven. Ah, ja, precies. Zoiets. Nou, ja, zeg niet zo negatief. Uh, Toebak is uh, op de radio. Uh, nou, vertel, wat, uh, is er nog iets uh, uh, gebeurd in het de tien e jaar, de e e eerste weekje? Ja, mijn tand is afgebroken. Dus had echt, zeg maar, nou, In januari was ik ja? een tandraaf. Echt waar? Ja, ik dacht dat Nou, dit is een lekker begin van het jaar. Want deze jonge jeugdige leeftijd. En je jaar? had je, je, zorgverzekeraar, of je zorgverzekeraar, heet, uh, <laughs> zorgverzekeraar bijgesteld of niet? Nou ja, ik had hem bijgesteld. Ja. En ik zat te twijfelen. Zal ik tandarts wel of niet erbij doen? Ik heb hem er wel bij gedaan. Ja. Nou, gelukkig. Ja, gelukkig. Gelukkig, ja. Oh, ja, want, nou, ja het ja, een slecht begin, maar ik moet eerlijk zeggen, ik ging naar het vuurwerk kijken toen op 1 januari s'nachts. Ja? En dan gaat een man eventjes een, uh, over zo'n bult daar bij Grandorade of uh, Park, ze daarvoor om te kijken. En uh, die glijdt uit, een dubbele beenbreuk en nog wat. Weet huh? je? En ik van, oh, dan is het echt uh, tien over -oh. twaalf en dan lig je daar in die kaal, yeah. wacht ja. op een ambulance. Oh, en lekkere. ik van, oh, verschrikkelijk allemaal. Kijk jij uit voor laagvliegende laptops? Ja, ook dat Oh ook. man, ik heb zoveel frustratie. Oh, ik word er soms helemaal gek van. Ik dacht, een vrijdagavond ben je bezig met je laptop te programmeren, al je geluid. En dan zaterdagochtend opeens gaat hij allerlei dingen doen en dan crasht hij, denk ik. Oh man, goed. En Je, moet ook, je, je begrijpt het niet. Je, dat is de ja? meest gemaakte fout. Hè? Je moet computers behandelen met liefde. Ja, dat zal okay. zijn. Ze worden steeds slimmer en zo. Ja, en op een gegeven moment ga nou je deze... te, tegen ze praten. Ja? En op een ja? gegeven moment krijg je uh, dat, dat ze gaan lopen en zo. Huh? Maar als je ze nu al met liefde behandelt, werkt het al. En dan heb je daar later ook wat aan. Want anders krijg je dat die robots die allemaal niet mogen. Ja, dat is waar. Ja, misschien. Zo moet je er naar kijken. Ik dacht gewoon dat dat simpele dingen waren waar ik opdracht ga geven. die moeten ze gaan uitvoeren, maar ze gaan zelf nadenken. Nou goed, laat allemaal. Die frustratie, ik gooi hem over mijn schouders heen. Dat is een nieuw goed voornemen. Nee, dat is een nieuw goed voornemen. Gooi nou niet die hele laptop weg, man. Kijk. Maar, uh, oké, okay, uh, nog even andere maffe berichtjes? Nee? Dan doen we eerst even de uh, mop, mopje muziek, dames en heren. <laughs> Sorry. Hier zit een leuk videoclipje bij, moet je even kijken? Hazel Engels. Uh, de band uh, heet uh, Hazel English. Het is een beetje een uh, zoveel leuke plaatje... maar er zit een heel grappig videoclipje bij... van allemaal mensen die heel apart aan het dansen zijn. En dat, daar word ik altijd blij van. En ik, van ja, ik moet weer eens meer gaan dansen in het nieuwe jaar. En ik was met de auto nieuw was ik weer bij wat kennis in de straat. Uh, nou ja, zeg maar mijn buurman. En uh, dan heb je natuurlijk altijd van... Leuk, zet even muziek op. En dan zijn de meeste mensen die waren... zijn tien jaar jonger dan ik. En die gaan dan re like My Fire... En Meatloaf gaan ze draaien. Dit was op jouw feest toen je 50 werd. Ja, en toen ah. dacht ah. ja. ik... In Groundhog Day. Het lijf wel of ik qua muziek... vast zit in de jaren 80, 90. Ja. Ja. En dat er altijd maar weer diezelfde meuk voorbij komt. Ja, maar, dus ja, maar, wat is laat, dat? Laat, laat, we, we hebben een top twee, uh, 2000. 2000. Ja. Daar zit echt gewoon oh. de top... Uh, geloof de top vijftig is de afgelopen jaren staan dezelfde nummers in. Ja, maar ja, goed, maar hoe kan het nou dat mensen gewoon niet even wat nieuwe muziek, leuke dansmuziek op een harde schijf zetten? Weet je, in hun hoofd, in plaats van, oh, Mietlof, het leuk gaat het doen? Oh man, dat is zo gênant. Ja, maar die echt? harde schijf die wordt geïmplementeerd op het moment dat jij uh, tussen je twaalfde en je twintigste bent. Dat en, lijkt en de wel, rest, ja. dat glijdt er allemaal af. Ja, het glijdt echt jij allemaal af, ja. je zit gewoon nog steeds tussen je twaalfde en je twintigste. Nou ja, wel. Hey, nou, jij, jij niet. Ik niet. Maar nee. die andere mensen die ja. willen echt. Ja, het is moet je deze platen zoren, En Dan komt er weer zo'n oude, nee. oude meukplaten Dan denk, man. En op een gegeven moment werd er toevallig een, een, een trendsnummer opgezet. Ik denk, oh, dit is lekker plaatje. Dus ik begin een beetje dansen. Oh, het is een verkeerd nummer. weg. Hé, wat? Wat? En dan kwam er weer een andere uh, Pointer of, of zo is fire, weet je. wel. dan gaan ze ja. met allen, gaan ze zo'n uh, toneelstukje opvoeren. Ja, maar deze kunnen ze allemaal meezingen. Dat is dat gewoon. Ja. Oh ja, dat is net ja, als vooral... die smartlappen, dat moet ook voor worden. Je moet vooral meezingen. Ja, kun je ze goed zingen dan? Nee, dat niet. Maar ik wil meezingen. Ja, <laughs> daarom Rost staat die muziek ook altijd zo hard. Dat mensen niet meezingen. Ja. Ja, dus dat ze het wel doen, maar dat je het niet hoort. Maar het is leuk voor als toeschou toeschouwers. Want net als die gremlins die in de bioscoop met z'n allen mee zitten te zingen. Oh ja. Dit vond ik altijd wel een erg leuke ja. scène. Ja. Zo plek. is dat dan. Met kerst ook. Ja, dat is leuk als je, de, als je zelf de nummers niet kent. Maar als je dezelfde nummers niet meer kan aanhoren, dan is het opeens niet meer grappig. Nee, precies. Ik hoorde echt jonge mensen van midden twintig die zeiden... Uh, ja, met kerst ga ik homoloom kijken. Wat? Je, je bent midden twintig en dan ga je homoloom kijken? Ja, ik heb hem al tien keer gezien. De jongen is al overleden aan een overdosis. Dat ja? op... ja, is een kindsterretje, wat, volgens mij. Wat is, oh. dat er, wat is dit voor rarigheid, jongen? Ja, Waarom zou je homoloog ik, gaan kijken op jouw leeftijd? Uh, Wilco, Wilco, ik voel een bepaalde frustratie bij jou in 2017. Ga je dat, hou je dat vast? Of nou, ga je dat nee, helemaal ik, loslaten? Het ja, ja, ja, ja. is goed dat je, daar, dat je me daarop wijst. Ja. Ik zal het proberen van af te gooien. Gewoon. En, eh, nou goed, ik ga binnenkort gewoon eens even naar een, een, een, een, gewoon een dansfeest. Een hip dansfeest. Als je denkt, van, wie is die oude man die tussen altijd het jong publiek aan het dansen is? Dat ben ik. Oké, okay, dat is ja. zo ja. we, gaan mee, we gaan gewoon mee. Ja. Jij ja, je gaat mee? Ja, ja. Ben ik weet ik niet. Zeg nou ook dat ik meega. Ik vind dat echt heel gênant. Ergens in ergens Als, in, ik, als in, ik met jullie naar, naar een dancefeest ja. ga, dat is echt heel gênant. Is, wat voor plaatje we, ga je nu draaien? Is dat één uh, voor jouw dansfeest? Eén van mijn dansfeest? Nou, ik zat wel te kijken. Vandaag is die jaren, geloof ik. Hè. Hardwell. Ah. En ik zit... dat is best. Dat is nog wel weer een lekker dansmuziekje, Hardwell. Oké. Okay. Is zo... Nou ja, goed. Ik zal niet helemaal draaien. Trok. Klein stukje. Ja, goed. Oh ja. Nee, jawel. Hier, Hardwell, even een klein stukje uh, Hardwell. Uh, dat is misschien wel even grappig. Kijk, dit is, dit is, kijk, dit is gewoon lekker dansbaar, gewoon ditje. Kijk, wat oud auto, nu is toch prettig, dit? Ja, dit? Dit nummer is zo 2015? Ja, het is heel oud al. Maar voor die mensen is het heel nieuw waarschijnlijk. Maar ik vind het gewoon, kijk, hier kan je losgaan... in plaats van Beat Love of Paradise bij de Dashboard Live. Nee, maar dit kun je echt niet meer draaien. Dit is echt gedateerd. Ja, dat vind jij. Ja, maar jij bent nog weer even jonger. Nou goed, je begrijpt al. Het is allemaal niet zo makkelijk We in de wereld. We komen er niet uit. We komen er niet uit. Goedemorgen. Goedemorgen. Okay. Uh, Dit is CFM. Eerst is even to al een lekker plaatje. Naughty, naughty, naughty. You filthy old sunken. Now listen here, you little bastard. Just turn round and walk up here the same way as you came in. Wat echt helpt tegen beginnende keelpijn, is luisteren naar Toebak Leef. <coughs>